8 uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. Minister raadt om half tien bij een om te praten over de crisis. Philips doet het beter dan verwacht. En Sprintermachinist reed volgens journalist door rood.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 In het tv-programma Brandpunt zei PvdA-leider Samson gisteravond... dat hij bereid is om na eventuele verkiezingen in zee te gaan met de VVD. Samson zei dat hij tot alles bereid is als iedereen over zijn schaduw wil heenspringen. Na de vorige verkiezingen werd gesproken over Paas Plus... een coalitie tussen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Maar die onderhandelingen liepen stuk.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 De, weer de ochtend begint met zon, vooral in het noorden wat buien. In de middag meer bewolking en tegen de avond gaat het regenen. Het wordt ongeveer 13 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. Wel wordt het vanaf woensdag iets warmer. ANWB ah, Verkeersinformatie. Onlangs de buien, een normale ochtendspits, weinig bijzonderheden. De meeste vertraging heeft u op de A7 Hoorn en Zaandam. Over 12 kilometer rijdt het langzaam tussen Purmerend en Zaandam. Op de A9, ook maar Amstelveen, zo'n 10 kilometer... tussen Beverwijk en het knooppunt Bad Oeverdorp. De A12, daarna Utrecht, 8 kilometer tussen Gouda en Nieuwebrug. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. 11 kilometer tussen Leerdam en Hardingsveld Giesendam. Er heeft een tijdje een auto stilgestaan op de rechte rijstrook. Al die, die rijstroken zijn daar nu weer open. Op de A50 Arnhem richting Os, 8 kilometer bij Knoop.E-Wijk. Jouw talent heeft marktwaarde, maar zet je het ook zo in.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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Uitleg bij de positieve cijfers van Philips krijgt u zo van de topman van Van Houten. En Frankrijk maakt zich op voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Sarkozy zal nu alles uit de kast moeten halen om Hollande te verslaan. Ron Dinker vertelt straks meer. En dat Nederland zo streng moet bezuinigen heeft de regering toch echt helemaal aan zichzelf te danken. U weet de Nederlandse inzet, namelijk strenge begrotingsdiscipline. En daarmee schoot Rutte zich in zijn eigen voet zaterdagmiddag rond half drie trok Geert Wilders de deur van het Katshuis met een klap achter zich dicht. Geen akkoord, eindige dagconstructie. Hij veroorzaakte daarmee een enorme politieke stofwolk op en rond het Binnenhof. Alexander Pechtold van D66, goedemorgen. Goedemorgen. Is er ook enige oplichting bij u? Ja, uh, ook wel. Uh, 2015, mei 2015, verkiezingen. Uh, als ik zie wat we het eerste anderhalf jaar van dit kabinet geserveerd uh, hebben gekregen aan uh, bezuinigingen in het onderwijs, de griffierecht, uh, de PGB, onderkant van de arbeidsmarkt. dan had ik er niet nog drie jaar aan vast hoeven hebben. Maar toen ze met dat crisispakket bezig waren, was ik wel geïnteresseerd in. nou, oké, okay, misschien dat een aantal grote hervormingen waar D66 nu ook al jaren voor pleit, er eindelijk doorheen komen. En dan kunnen we in ieder geval dat soort dingen goed regelen in Nederland. Ja, maar meneer Pechthold, de reacties uit Brussel zijn buitengewoon geschokt, bezorgd. Is men daar ook? Hoe ernstig vindt u dat? Ja, dat snap ik wel. Uh, kijk, wij doen al die dingen niet omdat Brussel het wil, maar Brussel doet het omdat wij het willen. Wij hebben... Uh, uh, stevige begrotingsafspraken gemaakt. Waarom? Omdat we inmiddels een economische unie hebben... met 17 landen ook een muntunie hebben. En dan ben je afhankelijk van de zwakste schakel. Nou, we hebben gezien dat er zwakke schakels uh, in het zuiden van Europa zijn. Nederland heeft daar elke keer krachtig op uh, geageerd. Dat heeft D66 ook altijd gesteund. Minister Jager heeft dat goed gedaan. Uh, maar ja, nu blijkt je dus zelf een zwakke schakel... en sta je dus echt te kijken. En uh, Onze reputatie was inmiddels door het buitenlands Beleid, wat mede bepaald werd door Wilders natuurlijk al niet meer zo fantastisch. En ik maak me echt zorgen als vandaag beurzen, ratingbureaus, rentes, uh, als dat allemaal in de problemen komt, dat kan Nederland zich gewoon niet veroorloven. Dan zijn wij benieuwd wat u van plan bent, meneer Pechtold, met dit uh, minderheidskabinet, want dat is er nu nog over. Ja. Gaat u het steunen? Nou kijk, uh, ik, ze komen vandaag bij elkaar, ze zullen ons hun ontslag willen aanbieden, dat snap ik allemaal wel. Maar wat... Ik het allerbelangrijkste vind is dat we aan iedereen laten zien... in de eerste plaats van al die mensen die naar de Haag zitten te kijken... en waar ik ook plaatsvervangende schaamte voor voel... dat we in staat zijn die begroting 2013 om dat te regelen. En wat mij betreft hebben we daar nu een maand voor... Uh, dan kan de Kamer ontbonden worden. En dan zouden we op de woensdag 5 september of 12 september verkiezingen kunnen hebben. Het is eigenlijk exact zo gebeurd in, uh, in 89. Lubbers 2 mm -hmm. bood zijn ontslag op 3 mei aan. En er waren verkiezingen op 5 september. Nou, dat betekent dat we nu nog een goede 4, 5 weken hebben. Mijn partij is bereid. Ik las vanochtend in het Financieel Dagblad dat ook GroenLinks en de ChristenUnie daarop toe bereid zijn. En ik roep ook van harte PvdA en SP op om te zorgen dat we die noodzaken dingen doen voor 2013, want dat betekent dat we rust krijgen... ...dat mensen zien dat we ook bereid zijn samen te werken... ...en dan kunnen we de grote hervormingen daarvan ook okay. voorleggen aan de kiezen. Ja, dus even voor, voor de duidelijkheid, uh, het kabinet moet zo dadelijk ontslag aanbieden bij de koningin... ...wat u betreft, nou, u bent bereid om te onderhandelen. als ze dat morgen naar het debat doen, mm -hmm. ja, dan vind ik straks rechtelijk altijd wel goed... ...dat een kabinet naar de Kamer komt, hoeven ze wat mij betreft ook niet te vrezen voor een motie van wantrouwen... ...als ze gewoon zeggen... Uh, he, ons minderheidskabinet, want het is namelijk niet een gevallen kabinet. Ons minderheidskabinet wil naar de kiezer. Uh, we hebben geen steun meer in de Kamer. Maar we willen met de Kamer nu afspraken maken. Want wij voelen urgentie. En wij hopen dat de Kamer dat ook voelt. Als ze ja. zo naar de Kamer komen, kunnen ze dinsdag, wat mij betreft, na afloop naar de koningin. En dan hebben we vier, vijf weken. Ja, u vergist zich, uh, meneer Pechtold. Want u heeft maar één week. Het kabinet heeft maar één week. Op 30 april moet er iets in Brussel liggen. Wat Zeker. moet daarmee gebeuren? Zeker. Als je direct laat zien dat je aan tafel gaat zitten, en dat is dan gewoon ook maar het weekend doorwerken, dan zal Brussel ook zien, oké, okay, dan komt er misschien even een voorlopig papiertje van minister De Jager. Dus u, u denkt wel dat dat, dat soort uitstel er dan komt? Nou luister eens, anders gebeurt er niets. Uh, en dat zal dan ook uh, zich realiseren. En dit is dan... Uh, en dan zal de Kamer eind mei ontbonden worden. Dat is uh, denk ik uh, het, het, het enige redmiddel. Het, de tijd dringt, maar laat de tijd er ook maar voor zorgen dat er resultaten zijn. Want we hebben gezien dat als je zeven weken zegt dat je van alles doet... en uiteindelijk met niks komt, dat dat nog funester is. En op welk onderwerp uh, kunnen VVD en CDA-U uw steun uh, krijgen voor die begroting van 2020? 2013, want daar zal onderhandeld moeten worden ook weer. Ik heb he, met de met het naar het pakket uh, gekeken dit weekend. Ik, uh, ik stel tevreden vast dat CDA en VVD taboe op de woningmarkt nu loslaten. Uh, natuurlijk, het is voor mij nog te weinig. Maar het is een hele belangrijke stap. Als de linkerkant van het spectrum nu bereid is... om het taboe op de arbeidsmarkt los te laten... waarover ze in de kabinetsplannen ook nog niet heel veel zat... dan hebben we echt de grote hervormingen... Okay. waar de miljarden zitten nu tot een doorbraak geforceerd. En natuurlijk zal het voor de korte termijn... ook met BTW, ook met Nullijn en allemaal hele pijnlijke maatregelen uh, aan elkaar geplakt moeten worden. Maar ik ben bereid om die verantwoordelijkheid Goed. te nemen. We dus gaan deze verkiezingen namelijk niet uh, in, denk ik, met wat we allemaal mensen beloven. We zullen visie moeten tonen voor, uh, voor, voor over een paar jaar, wanneer we hopen door deze maatregelen weer uit die problemen te komen. Duidelijk. Alexander Pechtold van D66, dank voor u. We staan door naar Joost Vullings in Den Haag, Joost. Want uh, wat Pechtold hier zegt, is dat haalbaar? Uh, met zo'n vier, vijf, zes weken uh, de zaak op een rijtje zetten... en dan met z'n allen voor het landsbelang? Nou, in theorie is, is het haalbaar, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ten eerste omdat, uh, nou ja, we hebben heel veel politieke partijen... die hebben allemaal een andere mening over hoe die begroting eruit moet zien. Maar ik heb bijvoorbeeld gisteravond uitgebreid... met Diederik Samson van de Partij van de Arbeid gebeld. Ja, en die zegt van, uh, ik wil eigenlijk dat de nieuwe Kamer... de Kamer na verkiezingen zich gaat uitspreken over een begroting 2013. Wat hij voorstelt is van, uh, ik ben ervoor dat wel op korte termijn... dus morgen of in de dagen daarna of in de komende weken er een motie komt... waarin de Tweede Kamer zegt... Uh, we, we streven naar gestaag uh, begrotingsherstel. In 2015 uh, is er geen, uh, geen begrotingstekort meer. Dat moet het signaal zijn aan de financiële markten en aan Brussel. Nederland gaat zijn best doen. En dan kunnen er wellicht nog wat kleine dingetjes worden geregeld voor 2013. Maar hij stelt voor eerst verkiezingen. En dan moet de nieuwe Kamer de begroting vaststellen. En waar hij eigenlijk op hoopt... is dat er dan gewoon heel snel een nieuw kabinet gevormd is... na de verkiezingen. En dat kabinet kan dan nog de begroting voor 2013 vaststellen. Dat is dan weliswaar na Prinsjesdag. Maar goed, de begroting moet pas goedgekeurd worden door de Tweede Kamer eind december. Dus ja, dan heeft het nieuwe kabinet nog de tijd om heel snel dat wel een begroting in elkaar te draaien. Ja, maar jij zegt eigenlijk dat het deze Kamer... Um, niet gaat lukken voor 14 miljard samen aan bezuinigingen nee, te dat, vinden. dat gaat echt niet lukken. Uh, daarvoor zijn de, de verschillen te groot. Kijk, als we kijken naar het pakket wat uit het Katshuis is gerold... Uh, daar waren eigenlijk de, de grote winstpakkers voor 2013. Hè, het snelle geld, de snelle bezuinigingen... waren een verhoging van de BTW... en het bevriezen van de salarissen. Nou, dat zijn twee dingen waarvan ik verwacht... dat er gewoon geen kamer, kamermeerderheid uh, voor is. Ja, en dan moeten er zoveel miljarden bij elkaar gespokkeld worden. En Alexander hij zegt dat we heel graag hervormen. Hij zegt, ik zie nu een kamermeerderheid uh, voor hervorming op de arbeidsmarkt, uh, voor de woningmarkt. Die kamermeerderheden zijn er wel, hoewel natuurlijk iedereen dan wel weer andere plannen heeft. Maar dat zijn maatregelen die op de korte termijn heel weinig geld opleveren. Op de langere termijn heel veel. Maar dat gaat je begroting van 2013 niet redden. Goed Joost, uh, even kort nog. Wat, wat staat ons te wachten de komende weken en maanden? Ja, kijk, enerzijds roept deze financiële situatie om samenwerking. Pechtold deed zojuist een, een oproep. Dat iedereen over zijn eigen schaduw heen stapt. Ik denk dat we die frase nog heel vaak gaan horen het komende half jaar. Ja. Maar we gaan ook richting verkiezingen. En dat is een tijd van profileren, van polarisatie. En dat zijn toch twee krachten die op elkaar inwerken. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Want iedereen moet aan het landsbelang lenken. Maar ook aan het eigenbelang. Nou, dat wordt heel lastig, denk ik. Ja, dat klinkt niet als hoog tempo, Joost. Nee. We blijven het volgen. Hartelijk dank. Voor nu. Door naar Mark Robin Visser. Die uh, probeert vanochtend de balans op te maken. Wat dit Nederland kost. De problemen die nu uh, zich afspelen in Den Haag. Of misschien brengt het juist wel geld op. Uh, die vraag stelde jij je eerder ook Mark Robin. Je hebt dat besproken met econoom Barbara Baarsma. Maar waar, waar ben je nu? Ja, ik ben uh, van uh, het kantoor van mevrouw Baarsma maar, maar gegaan naar het centrum van Amsterdam, waar het geld verdiend wordt en ook uh, weer verloren wordt. Het Beursplein, waar uh, net weer een nieuwe regenbui uh, over is gekomen. Verderop op de Dam zie ik dat de kermis wordt opgebouwd, maar ik, je mag wel zeggen dat het hier geen feest is. Ik ga straks met de beurshandelaren praten, maar er is nog iemand die staat hier naast me, die ook uh, ja, in de misère zit. Meneer Van der Bunt, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u bent van de woningmarkt, hè? Klopt. Ja, u bent makelaar. Makelaar in Ede. Ja. Fijn dat u gekomen bent naar het beursplein. We gaan straks praten over wat de gevolgen zijn voor de, voor, de, voor de woningmarkt. Het is bij u ook geen feest, neem ik aan. Nee, verder van dat. En ik geen kermis. Geen reden voor een rondje in het reuzenrad. <laughs> nee, op dit moment niet. Het is een druilerige stemming hier, Lara. We gaan straks verder kijken hoe we dit gaan oplossen. Oké, okay, tot zo. Het kan verkeren voor Philips, want vandaag zijn er positieve cijfers over de eerste drie maanden. Hoort u zo meer over eerste verkeersinformatie bij de AWB Kees Kwaks. Deze ochtendspits valt uh, zeker niet tegen. Ondanks de regen uh, groeit hij niet echt uit tot een hele drukke spits. 140 kilometer, daar houdt het mee op. De A7 blijft druk, hoorn richting Zaandam. 12 kilometer tussen Purmerend Noord en het knooppunt Zaandam. Een ongeluk gebeurde er zojuist op de A32, Heerenveen richting Leeuwarden. Rijdt een auto over de kop bij Weerdum. Twee kilometer file vanaf Reduzum. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks meer over de cijfers van uh, Philips. Uh, wij gaan eerst naar uh, het treinongeluk van dit weekend. De oorzaak van het ongeluk van afgelopen zaterdag in Amsterdam is uh, nog niet bekend. Verschillende instanties. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. De Onderzoeksraad voor Veiligheid. De politie, de NS en ProRail. Uh, zelf doen natuurlijk ook onderzoek naar de oorzaak. Zaak. Wij praten erover met Wijnand Veneman, onderzoeker gespecialiseerd in openbaar vervoer bij de Technische Universiteit in Delft. Meneer Veneman, goedemorgen. Goedemorgen. Het ongeluk is gebeurd op een spoorgedeelte bij Amsterdam dat de afgelopen dagen als uh, complex is omschreven. Ja. Kunt u eens vertellen, wat maakt dat spoorgedeelte zo ingewikkeld? Nou, er zitten... Uh, meest de spoor in Nederland is uh, aan de ene kant de ene kant erop en aan de andere kant de andere kant erop in aparte stroken zoals we op de snelweg ook gewend zijn. Mm -hmm. uh, dat stukje spoor is, uh, is vrij krap, uh, daar moeten veel treinen vanaf al die sporen op Amsterdam Centraal Station, alle richtingen op naar uh, het noorden, naar Haarlem en naar, uh, naar het zuiden. Um, en dan hebben ze daar bedacht dat ze daar uh, een aantal sporen wisselstrook hebben, zeg maar. Dus soms de ene kant op, soms de andere kant op. Dus er zijn een aantal sporen waar uh, regelmatig in normale dienstregeling zowel de ene kant op als de andere kant op wordt gereden. Mm, ja. Dus, en... Ja, als ik even maar onderbreken, gaan we even naar de, de directeur van NS, Bert Meerstad. Die zegt dat het een paar keer per jaar voorkomt dat twee treinen elkaar op zo'nzelfde spoor tegemoet rijden. Laten we even luisteren. Het is heel uh, bijzonder en het is iets wat je nooit wil. Dat twee treinen op hetzelfde spoor belanden tegenover elkaar. Maar het gebeurt wel vaker dus? Nee, het gebeurt heel zelden. Dan hebben we het over één keer per jaar of één keer in de tien jaar? Uh, dan hebben we het over één uh, aan twee keer, drie keer per jaar. En enige keren per jaar. Ja, zelden dus. Uh, u, u geeft aan dat er inderdaad bewust is hè, dat dat spoor dan, ja. dan wisselt. Maar hoe wenselijk is dat nog in, in de huidige drukte? Ja, wat hij bedoelt is. Het spoor is opgedeeld in blokken, hein, stukjes. En wat hij bedoelt is dus dat in zo'nzelfde blok de treinen naar elkaar toe uh, gaan rijden. En dan komen ze gelukkig meestal op tijd tot stilstand. Dan komen we erachter. Dan moet een stukje te, terug. En dan gaat het opgelost uh, worden. Maar ja, dat is wat hij bedoelt. Dat en klinkt en niet zijn. heel degelijk hoor, als u dat nou, zo zegt. Ja, nou, nee, maar dat gebeurt dus twee, drie keer per jaar. Uh, dat is dus niet wettelijk zoals hij we hebben. ...duidelijk aangeeft. Uh, en hier is het zo gebeurd uh, dat het... Uh, ...maar op dit spoor rijden vaker treinen... Uh, ...keurig op de normale manier, op de bedoelde manier... ...de ene kant op en de andere kant op. Mm. Dat is wat, hier nu uh, uh, wat hier nu gebeurd is, is dat inderdaad... ...die treinen uh, dus uh, uh, ook op elkaar ge geknald zijn... wat uh, doodzonde is. Meneer Veneman, u heeft niet, um, kijkend naar uh, de structuur van het spoor... ...daar met al die wisselstroken uh, in het verleden het gevoel gehad... ...dit is gedoemd een keer fout te gaan. Okay. Nee, kijk, we, hebben, uh, we doen dat al tien jaar op dat stuk of langer zelfs nog. Dus dan denk je, ja, dat, uh, uh, dat gaat goed. En op een gegeven moment gaat dat dus dan toch fout. dat is dus, uh, wat er gebeurd is. Maar dus, ja, als het tien jaar goed gaat, dan denk je dat we dat kunnen. En in principe is dat natuurlijk ook het geval. Het is nu echt een zaak om te gaan kijken wat hier nu misgegaan is in deze ja, situatie. Ja. Ja. Volgens de Telegraaf uh, uh, kon dit ongeluk gebeuren door een verouderd veiligheidssysteem. werkt alleen als rijden harder rijden dan 40 per uur. Vindt u dat aannemelijk? Um, ja, oké. Okay. Ook daar hebben we weer een systeem, daar hebben we dat, systeem dat, dat ligt in heel Nederland. Op alle uh, in de sporen wordt dat gebruikt. Maar dat klopt. Uh. Als ze harder dan 40 graden, dan werkt het niet. Nee, als ze langzamer dan 40 rijden, dan hebben ze de ruimte om oh ja, door alleen allerlei heen ja, te rijden. Ja, dus als ze langzamer gaan, dan kunnen ze opzicht rijden voor een deel, maar niet als ze door trouwens. rijden, trouwens. Uh, uh, maar dan, uh, want dan gaat de trein toch echt in. Maar voor een deel kun je dan nog doorrijden uh, in, uh, zeg maar door Oranje rijden als het ware. een vergelijking met de weg heeft te trekken. Dan kun je, als je langzaamheid kun je dan toch door. Maar Pieter van Vollenhoven, oud voorzitter van onderzoeksraad voor de veiligheid, heeft jaren geleden gezegd dat dit een achterhaald systeem is. Hij heeft daarvoor gewaarschuwd. Waarom is dat toch niet vervangen door een wat moderner systeem? Nou, hij heeft helemaal gelijk. En dat is ook zo, het is een oud systeem. Het is uh, in 1962 in Harmelen twee treinen op elkaar met, met 93 doden, geloof ik. Dat was echt rampzalig. Um, en toen hebben we besloten het systeem in te voeren. En dat is toen in die vanaf de jaren zeventig ingevoerd. Dus is echt wel uh, inderdaad uh, uh, oud spul wat er in het spoor ligt. Waarom we dat niet doen is omdat het een hele hoop geld kost om dat hele spoor om te bouwen. En denk ik ook omdat je dan een hele tijd hebt dat uh, uh, weer aan het spoor allemaal geprut wordt. Uh, met alle gevolgen van die voor vertragingen en, en ander gedoe. Ik denk dat, dat uh, men een beetje tegen het gedoe opkijkt. Uh, want dan heb je een tijd dat er uh, allerlei mensen aan het spoor staan. Ja te hakken en te breken en andere dingen erin in staat te zetten. En dat het uh, daarmee uh, uh, ja, weer uh, meer verstoringen zijn. Nou, dat is na zaterdag ook wel over, denk ik. En dat is denk nou, in die zin denk ik dat wat dat betreft... Het is interessant, want er uh, is een commissie van de Tweede Kamer... die pas heeft gezegd van ja, misschien moeten we dat maar... als uh, gesmeerde Henkie gaan opbouwen. En uh, nou, daar lijkt het nu op dat, uh, dat daarin wel een extra prikkel komt... om dat toch maar te gaan doen, ja. Als de gesmeerde Henkie. Wijnand ja. Veneman, dank u wel. Oké, okay, graag gedaan, toch. Bijna vijf voor half negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De socialist François Hollande en de conservatieve Nicolas Sarkozy... nemen het in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen tegen elkaar op. Gisteren kwamen zij als winnaars uit de eerste ronde. En verrassend dicht bij elkaar ook nog. Correspondent Ron Linker in Parijs bij de krantenkiosk. Ja. Wat schrijven die kranten rond? Nou, de linkse ochtendkrant Liberation die heeft het over uh, Hollande aan kop. Uh, grote foto van hem op de voorpagina. Maar schrijft de kant Le Pen is de partycrasher. Degene die het feestje versteert. De krant wijst op de peilingen voor de tweede ronde. Die een grote overwinning voor uh, Hollande voorspellen. En dan aan de rechtervleugel uh, Le Figaro... Um, schrijft over de kansen van Sarkozy, uh, dat hij nog altijd kan winnen. En wijst ook op de paradox dat Hollande weliswaar het beter voorstaat. Maar als je alle stemmen optelt, dan schrijft de krant eens links in Frankrijk nog lang niet een meerderheid. En dat er dus nog een mogelijkheid is om de socialist uh, van de overwinning te houden. Marine Le Pen van Front National, we hebben het eerder over gehad, deed het gisteren verrassend goed. Uh, wat schrijven de kranten daarover? Ja, Liberation noemt dat dus een schok, uh, staat er, uh, voor het land dat zij zo goed scoort. Een, een, een echo staat boven het commentaarband. schrijft Liberation, het voelt eigenlijk precies hetzelfde als tien jaar geleden. He, je herinnert je dat nog toen het front tot ieders verbazing doordrong tot de tweede ronde bij de presidentsverkiezingen. En wat dat betreft lijkt Frankrijk op andere landen in Europa, schrijft de krant, waar extreem rechts met een nieuw populistisch jasje... Uh, ...electorale successen haalt. De rechtse krant Le Figaro die noemt haar de scheidsrechter van het duel tussen Sarkozy en Hollande. Degene die zal bepalen of Sarkozy nog een kans heeft. En De krant herhaalt wat Le Pen gisteravond al zei... ...dat ze op 1 mei een toespraak zal houden... ...en dat ze dan zal bepalen of Sarkozy ja, een gele of een rode kaart moet krijgen. Hm. Ja, Toch zal uh, sarkozy -ron, uh, die kiezers naar zich toe moeten trekken. Uh, verwacht jij de campagne tussen deze twee mannen nog dat die veel harder gaat worden? Ja, dat denk ik wel. Kijk, voor meer ligt de campagne stil tot komende vrijdag. Dat is natuurlijk niet aan de kandidaten besteed. Die gaan vanaf vandaag alweer op campagne. Uh, François Hollande, die arriveerde vannacht om drie uur hier in Parijs bij zijn appartement. Nou, uh, eigenlijk rond dit tijdstip begint zo'n beetje zijn eerste vergadering met zijn campagne-team. Uh, daarna gaat hij naar Bretagne. Daar zal hij smiddags weer een uh, eerste campagne bijeenkomst houden in die tweede ronde. Uh, Sarkozy heeft zo'nzelfde soort schema. Hij heeft altijd gezegd dat hij uitkeek naar de tweede ronde. Tot nu toe waren er tien kandidaten, zei hij, waarvan er negen campagne voerden tegen hem. Vanaf nu wordt het een man tegen man gevecht. Een belangrijk eikpunt in die tweestrijd, dat zal worden het debat dat beide kandidaten zullen gaan houden. Staat nu gepland voor 2 mei, dus vier dagen voor die tweede ronde. Dat kan wel eens het beslissende duel worden. Ron Linker vanuit Parijs. En we hadden u nog cijfers beloofd van Philips. Het kwartaalcijferseizoen barst deze week los. Philips is de eerste in de rij van bedrijven als KPN, Shell, Randstad en ook Unilever. En Philips doet dat met goede cijfers. De omzet en winst van het elektronica-concern is in de eerste drie maanden van dit jaar gestegen. Bij ons economieredacteur André Meijnenwa. André, gaat het dus weer beter met de elektronica-reus Philips? Nou ja, in ieder geval het uh, tij lijkt te keren. Zei het al niet overal, een, een mondjesmaat hier en daar. Maar Philips heeft het de voorbije jaren ongelooflijk veel last gehad ten gevolge van de economische en financiële crisis... Heel veel consumentenbestedingen liepen terug. Mensen hielden de hand op de knip. De overheden gingen terugschroeven. En dat heeft Philips bijzonder aan de lijve ervaren. Tenminste omdat ze in allerlei takken van sport zitten. In de gezondheidszorg, in de consumentenelektronica, in de verlichting, in de bouw. Dus zij voelen zeg maar, aan al die kanten wel de wind waaien. En dat was een kille wind de voorbije jaren. En nu dus, eindelijk weer het een keer een tij. Omzet steeg met bijna 7 naar 5,6 miljard euro. En de nette winst verdubbelde bijna. En kwam uit op 249 miljoen euro. Nou... Of een belangrijk gevolg, zeggen zij zelf, van de reorganisatie... en van de besparing, eh, kostenbesparing die we hebben doorgevoerd de voorbije tijd. Maar ook een beetje meewerkend, kerend tij in de wereld. Hm. Maar je geeft het al aan, ze zijn met die slechte cijfers aan de gang gegaan natuurlijk. Reorganisatie, het roer wat omgegooid, strategie wat aangepast... Zien zij nu, uh, zien wij ook nu, dat, dat, dat die strategie heeft ge gewerkt? Ja, blijkbaar werkt dat. En het zit natuurlijk vaak van twee is het één. Dat wil zeggen, hey, je moet zelf wat doen als bedrijf... om in te spelen op de ontwikkeling op de markt. Dus kosten besparen, let op de kleintjes en ga ze maar door. Hoe wil ik weer vaart in het bedrijf krijgen? Ze hebben een project gelanceerd, dat heet Accelerate. Kortom, uh, Philips weer opstoten in de vaart de volkeren en volkeren. En vaart brengen in het bedrijf in plaats van gezapigheid. En daarnaast heb je natuurlijk ook een markt nodig, die dus meer vraagt... en meer spullen wil hebben, waarbij jij als bedrijf... erop in kunt spelen en tegelijkertijd ook hopen... dat in die markten de, de vraag ook weer terugkomt... bij consumenten, bij bedrijven, bij instellingen... bij overheden. Dat is gebeurd. Het is belangrijk ook voor topman Frans van Houten. De man staat nu een jaar aan het roer. Hij heeft eigenlijk alleen maar een heel beroerd jaar achter de rug. Want hij moest de ene reorganisatie aan de andere aankondigen... en de enige tegenvallen naar de andere. En dat is nu eindelijk zeg maar, ook voor hem iets... waar hij uh, nou ja, eindelijk een kwartaal ontwaken... met uh, betere winst en ik. betere uh, omzet. Dan ben ik wel benieuwd wat de verwachtingen van het bedrijf zijn. Het gaat natuurlijk in een aantal landen in Europa nog steeds niet goed. Wat, wat verwacht het bedrijf voor de rest van het jaar? Nou, ze blijven we toch wel wat voorzichtig. Ten meer omdat men kijkend naar Europa denkt... Van, dat is toch een hele lastige en moeilijke markt. In Europa moet toch heel veel gebeuren. En we zien wel tekenen van herstel. Tegelijkertijd, kijk om ons heen, in ons eigen land. Catshuis eh, geklapt en noem maar op. Landen hebben heel veel moeite om de boel op de rails te krijgen. Eh, er komen heel wat bezuinigingen naar ons toe. Maar wat gaat het doen met consumenten? Dus ten aanzien van Europa heeft men een slag om de arm. In Amerika gaat het beter. In Azië gaat het ook goed. Hoewel daar zeg maar, de economie al terugloopt. Maar ze zeggen wel, wij zien wel, en we hopen ook voor de tweede helft van het jaar op een aantrekkende, verder aantrekkende omzet en winst. Kijk eens aan. Ik noem je redacteur André Meenema. Dankjewel. Eva is vijf en dat viert ze. Dus heeft ze zichzelf getrakteerd op een spectaculaire parachutesprong van 4000 meter. Want vijf jaar zelfstandig ondernemer dat is iets om trots op te zijn.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 Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives Mastering Leadership. De 360 doen ze wereldwijd, broder. We waren dankbaar in Parijs toen deze pokoek kwam. Zo gaan we so, mercy zien op Pieter Maai. Merci, op ons zang. op die beach. Zang yeah. op die beach. Zraak door je knieën. Doe de 360. Yeah. Laat je sponsoren voor het Jeugdsportfonds. En doe de 360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 Ministers besluiten over minderheidskabinet of ontslag. Sprintermachinist reed volgens de kranten door rood. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Over een uur begint in Den Haag een ministerraad. De ministers besluiten dan of ze hun ontslag gaan aanbieden... of dat ze verder gaan als minderheidskabinet. D66-leider Pechtold. Ze komen vandaag bij elkaar. Ze zullen ons hun ontslag willen aanbieden. Dat snap ik allemaal wel. Maar wat... Het allerbelangrijkste vindt is dat we aan iedereen laten zien. in de eerste plaats van al die mensen die naar Den Haag zitten te kijken. en waar ik ook plaatsvervangende schaamte voor voel. dat we in staat zijn die begroting 2013 om dat te regelen. Well, Nederland heeft nog maar een week de tijd. om de begroting voor volgend jaar bij eurocommissaris Reen. in te leveren. Nederland moet voldoen aan de eis van Brussel. begrotingstekort terug te brengen naar 3 Het lijkt onmogelijk om dat nog voor 30 april rond te krijgen. Brussel-correspondent Thijs Sade.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 Ook de Telegraaf schrijft dat de sprinter door rood is gereden. Die krant baseert zich op bronnen bij de NS en ProRail. De twee spoorbedrijven willen, niet de, willen de berichten niet bevestigen: ProRail. Er zijn natuurlijk onderzoeken die op dit moment uitgevoerd worden. De Onderzoeksraad van Veiligheid is natuurlijk bezig. Uh, wij zijn zelf met een onderzoek nog bezig, uh, NS natuurlijk ook. Dus dat willen we eerst even grondig doen... voordat we een objectief antwoord kunnen geven erop. Gisteren overleed een vrouw van 68 aan de verwondingen... die ze opliep bij het ongeluk zaterdag. Daarbij raakten meer dan 100 mensen gewond. 16 van die mensen liggen nog in het ziekenhuis. De treinen rijden vandaag bij Amsterdam weer volgens de dienstregeling. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezing... is gewonnen door de socialist François Hollande met 28 van de stemmen. De zittend president, Nicolas Sarkozy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 Frankrijk-correspondent Ron Linker was dat. Vannacht zei Hollande overigens dat Sarkozy niet zomaar de regels mag veranderen. Komt één debat en daar houden we het bij, zei Hollande. Deze week kan iedereen zijn steekwapens bij de politie inleveren... zonder daar straf voor te krijgen. Vanaf 1 mei zijn alle stiletto's, vlindermessen en valmessen verboden in Nederland. Veel politiebureaus zijn daarom speciale vuilcontainers neergezet... waar de steekwapens anoniem kunnen worden ingeleverd. Vanaf 1 mei kan iemand met een steekwapen een boete van 350 euro krijgen. En Robin van Persie is in Engeland verkozen tot voetballer van het jaar. De spits van Arsenal kreeg die onderscheiding van de Spelersvakbond. Het is de derde keer dat de Nederlander de Player of the Year Award krijgt. Dennis Bergkamp won hem in 1997. En Ruud van Nistelrooy in 2002. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het Alleen in het zuiden van Limburg is het zonnig. Vooral over het noorden trekken buien en daar kan ook een enkele onweersbui bij zitten...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 In de middag breekt misschien nog even de zon door... en het wordt gemiddeld 12 graden. De dagen daarna blijven we te maken houden met neerslag... maar langzaam wordt het wel wat warmer. Ah, ANWB keesinformatie. Het lijkt erop alsof de spits alweer zijn drukste moment heeft gehad. Kleine 140 kilometer staat er nog. Weinig bijzonderheden. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, 4 kilometer bij knooppunt Amstel. Heeft te maken met een ongeluk. Verkeer naar Amsterdam kan vanaf knooppunt recht beter omrijden... via de A9 en de Gaasbedammenweg. Op de A7 Hoorn-Zaandam, over 13 kilometer langzaam rijden... tussen de afrit A. Van Hoorn en het knooppunt Zaandam. Op de A12 Arnhem-Utrecht, ook daar langzaam rijden... tussen Veenendaal en Driebergen en tussen uh, Veenendaal-West en Maarsbergen. Een ongeluk in het noorden op de A32, Heerenveen richting Lewarden. Er staat 4 kilometer tussen Grauw en Weerdum. De rechter rijstok is dicht. En De laatste wat langere file op de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Ewijk staat 7 kilometer.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 Vandaag besteld, morgen in je tuin. Voor je naar buiten gaat, eerstweekamp.nl. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, zo de eerste ministerraad na het mislukte katshuisoverleg. Op het Binnenhof in Den Haag, Marcel Bril, onze verslaggever. Marcel, de ministers komen aan... En neem een uitgebreid de tijd om jou even bij te praten. Ja, dat dacht je. Dat is uh, absoluut <laughs> ja, niet dat het geval. Wij, ja. ja, nee, ja. zeker. Dat kan ik me voorstellen. Omdat de afgelopen dagen in het weekend... Uh, de VVD- en CDA-vertegenwoordigers uitgebreid ons te woord stonden. Allerlei televisieprogramma's en radioprogramma's. Om te vertellen hoe het ervoor staat. Maar nu is er weer een hernieuwde mediastilte ingetreden. Zo ervaar ik hier op het Binnenhof. Er zijn hekken neergezet uh, op de plek... waar uh, normaal de ministers voor uh, normale ministerraden gewoon aan te spreken zijn. Op straat staan wij nu achter hekken... Nou, en dan komen ze aan, de bewindspersonen, staatssecretaris en ministers. En dan vraag ze wat voor weekend ze hebben gehad. En dan zeggen ze slecht. Uh, en uh, nou ja, hoe het nou allemaal verder moet, ja, daar zeggen ze eigenlijk niet zo heel erg veel over. Ook uh, vicepremier Verhagen, een van de onderhandelaars van het CDA, kwam zojuist aan. En ik vroeg hem wat vandaag het gaat worden. Denk ik Denk dat het uh, duidelijk is dat we als ministerraad bij elkaar komen. Rustig jongens, elk valt jullie hek om. Uh, om te beginnen denk ik dat de ministerraad nu bij elkaar komt uh, om half tien zullen we bespreken uh, hoe de stand van zaken is. Uh, het ziet eruit dat we op weg naar gaan naar verkiezingen. Maar financiën en economie moeten wel op de rails blijven. Dus zullen is nou maar vanuit voornaam... uw inzet dat het een missionair of een demissionair kabinet wordt? Denk ik denk dat we de eerste stap moeten zetten. En dat is ons verraden over de ontstaande situatie. Dank u wel. Nou ja, je hoort het. Heel veel informatie krijgen we niet. Of het nou een missionair of een demissionair kabinet moet worden. Wat hem betreft dus of Rutte vandaag al zijn ontslag aan gaat bieden. Of dat ze nog door blijven gaan als minderheidskabinet. Dat zijn belangrijke vragen die later vandaag echt beantwoord worden. Eén feit hebben we wel gehoord van de vicepremier. En dat is dat ze om half tien met de ministerraad gaan beginnen. Ze komen nu al een uurtje eerder binnen. Omdat ze nog even gaan overleggen in eigen kring zoals het dan heet. Dus de CDA en VVD-bewindspersonen komen eerst nog bij elkaar om te kijken wat hun inzet is voor die ministerraad van vandaag. En dan volgt er nog van alles later deze dag. En uh, nou ja, afwachten is of we duidelijkheid krijgen hoe het verder gaat. Ja, je geeft niet op, hè? Zeker niet. Dan spreken we zo nog wel weer. Marcel Bril in Den Haag. Ook door naar Amsterdam, want op het Buursplein is Mark Robin Visser. Straks om negen uur uh, opent de buurs. En er zijn, neem ik aan, alle ogen gericht op de rentestanden en uh, beurskoersen, Mark Robin. Ja, dat mag je wel zeggen, Lara. De ogen zijn in ieder geval gericht op beeldschermen. Het is hier al uh, behoorlijk druk voor de maandagochtend. Uh, ik zit hier met Jacob Jurg van AFS, die ook uh, al wat voorwerk heeft gedaan. Hoe heeft u nou het nieuws van het afgelopen weekend beleefd als beurshandelaar? Nou, het komt niet geheel onverwacht. Uh, maar jij ja, je kijkt nu wel van hoe gaat, gaat de spread Nederland-Duitsland zich ontwikkelen. Op dit moment Wat bedoelt u met de spread Nederland-Duitsland? Het renteverschil. Op ja. dit moment, hè, als obligaties uh, omhoog gaan in koers, dan daalt de rente. Uh, en andersom, nou, er zit een renteverschil tussen Nederland, uh, de Nederlandse staatsobligaties en de Duitse. Je ziet vanochtend, uh, de Duitse staatsobligaties die gaan iets omhoog. Dat heeft te maken ook met andere factoren natuurlijk dan de Nederlandse. Er zijn ook wat tegenvallende cijfers in China uh, geweest. Uh, de Franse verkiezingen, die, die wijzen toch op uh, wat meer actieve uh, uh, onrust voor de banken. En dat zijn allemaal negatieve factoren. Met andere woorden, een risk of opening krijgen we vanochtend in Europa. Dat is goed voor obligaties. Alleen wat opvalt in obligatieland is dat Nederlandse obligaties, de tien jaar's heb ik het nu over, een tikkertje lager openen. Ja. Dat wil zeggen, het renteverschil, de spread uh, voor Nederland ten opzichte van Nederlandse uh, leningen ten opzichte van Duitsland neemt toe. Ja. Als die spread toeneemt, nou, dan zie je dat we een jaar geleden. Uh, toen was het ook al duidelijk dat het wat slechter ging met, uh, met de Nederlandse politiek. Uh, maar, de maar toen kwamen we ongeveer rond de basispunt spread in Duitsland. Ja. Nou ja, in uh, november uh, toen was er uh, wat paniek. Dat was niet geheel te wijten aan, uh, aan Nederland. Maar was de bankencrisis, dus liep de spread uit. En nu staan we weer boven het niveau van dat... Uh, uh, die crisis en die, die angst in november ja. ruim boven de 65 basispunten. Dat is dus echt een, een, een piek die we in. De, en dat zijn dus gewoon echte reacties op de gebeurtenissen in Politiek Den Haag. Nou ja, er is al op, op vooruit gelopen. Kijk, uh, dus het zijn wel de reacties en het ja. gaat ook inderdaad die kant op. Ja. Hoe ziet u de dag uh, voor u? Wat uh, kunt, durft u een voorspelling te doen? Nou ja, uh, ik wacht, uh, zoals vele mensen, op uh, uitspraken over de uh, budgetvoorstellen. Uh, ja. De jager heeft al gezegd van we komen er wel mee. Uh, ik wacht op uh, verkiezingen. Uh, we Veel nog... onzekerheden dus, kort. Correct. Eigenlijk wel. Ja. Ik wens u sterkte. Jacob Jurgen van AVS. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook ander nieuws vanochtend, want het gaat beter met de zorg voor kankerpatiënten. Door de behandeling van patiënten minutieus van A tot Z te registreren... worden er jaarlijks zeker 80 levens gered. Meldt de stichting DICA. Is verantwoordelijk voor de registratie van de kwaliteit van de ziekenhuiszorg. Hoogleraar Chirurgie in Leiden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Rob Tollenaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Was er dan in het verleden iets mis met die registratie? Uh, nee, dat was het eigenlijk niet. Het is redelijk ingewikkeld om de resultaten van de zorg te meten. Het zijn geen auto's die je fabriceert waarbij alle onderdelen hetzelfde zijn. Het gaat om patiënten met al hun eigenheden, andere ziekten die men heeft, soms naast nog de, bijvoorbeeld darmkanker die behandeld moet worden. En Om dan te vergelijken hoe het ene ziekenhuis het doet ten opzichte van het andere, dat is lastig. Daar hebben we een systeem voor ontwikkeld. Daar dragen die chirurgen en in toenemende mate ook andere medisch specialisten zoals medische oncologen en radiotherapeuten aan bij. En daardoor kunnen wij zien welke behandelmethoden het beste zijn. Kunnen we van elkaar leren. En zien we over de laatste drie jaar bij darmkanker... een afname van de sterfte rond die risico voor darmoperatie. Die sterfte is van 4% in het ziekenhuis naar 3% gedaald. En daar onderscheiden we ons mee van alle internationale resultaten op dit moment. Meneer Tollenaar, het klinkt al voor de hand liggend... om dit op deze manier, de behandeling van patiënten, te registreren. Waarom is dat niet ja. eerder gebeurd? Uh, het is al geprobeerd en we hebben natuurlijk de, de indicatoren gehad dat je een deel van die behandeling meet. Maar waar wij op uit zijn gekomen is dat je niet een deel kunt nemen. Je moet uh, eigenlijk zowel van die patiënt gedetailleerde informatie vastleggen als van de soort van de behandeling als de uitkomst. En dat is best wel veel werk per patiënt. Dat gaat soms om 20 minuten tot een half uur extra registratietijd. Dat dokters en uh, anderen graag de handen aan het bed en op de operatiekamer uh, laten wapperen. Uh, nou, dat hebben we nu op een goede manier uh, ingericht. We hebben vergelijkingsmethoden ontwikkeld we kunnen corrigeren voor andere ziekten die die patiënten heeft. Zoals bijvoorbeeld suikerziekte, longziekte, uh, hartziekte. En daarmee kunnen we nu betrouwbaar zo'n uitspraak doen. Dus ik ben het met u eens, uh, waarom hadden we dat niet eerder gedaan? Dat hebben wij een aantal jaar geleden ook geconstateerd, maar we hebben het nu opgelost. Dan zit het dus vooral in de uitwisseling van, van kennis en informatie. Geeft dat ook aan dat er veel verschillen in behandeling zitten? Uh, nou, De behandeling in Nederland is heel erg eenvormig. En dat komt omdat wij hele goede richtlijnen hebben. Maar die patiënten uh, verschillen en de accenten worden nogal eens anders gelegd. Wat we leren uit zo'n registratie is bijvoorbeeld hoe kwetsbaar de oudere patiënt is. Nou, dat wisten we natuurlijk al. Maar wat we niet wisten is dat we. Uh, daar bijvoorbeeld een agressiever beleid moeten hebben... om uh, complicaties op te pikken en sneller te behandelen. Zie je bij een jong iemand die koorts heeft na een operatie... het wellicht een dag of een halve dag aan. Bij een oud iemand moet je eigenlijk snel handelen... omdat de gevolgen zo uh, groot kunnen zijn. En we zien met name dat die kwetsbare groep er veel beter doorheen komt... door betere begeleiding rond de operatie. Bij alle vormen van kanker? Want u had het net alleen over darmkanker... waar u ja, verbeterde resultaten ziet. Geldt dat ook voor andere vormen? Uh, nou, bij darmkanker loopt die registratie het langst. We zijn nu ook begonnen met een registratie voor uh, sloktaamkanker, uh, alvleesklierkanker, uh, borstkanker. En uh, als je naar andere landen kijkt, dan zie je dat je over het algemeen, als je deze resultaten goed uh, in beeld hebt en deelt met elkaar als uh, behandelaars, dat je voor uh, uh, een lagere prijs betere uh, kwaliteit kan leveren. En dat is wat we nastreven in deze tijd. Dat is Dat natuurlijk ook niet onbelangrijk. Okay. Duidelijk, Rob naar hoogleraar chirurgie in Leiden. Voorzitter ook van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Dank u wel. Straks kijken we vooruit op de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Eerste verkeersinformatie bij de AWB. Kees Kwaks. 130 kilometer nog en een paar probleempjes. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Een ongeluk bij knooppunt Amstel. Daar is de linkerrijstrook nu dicht. We vielen vanaf Apkoude, 6 kilometer. Verkeer naar Amsterdam kan vanaf knooppunt Holendrecht beter omrijden. Via de A9 de Gaasbedammenwegende en de A1... Op de A7 Hoorn richting Zaandam langsom rijden. Dat begint bij Avenhoorn, loopt door tot knooppunt Zaandam over ruim 15 kilometer. En de nasleep van een ongeluk op de A32 vanaf Herenveen naar Leeuwarden. Tussen grauw en weer nog vier kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten voor 9 is het mooie en vooral betere cijfers... voor elektronica-concern Philips. Want uh, meer omzet en winst en beter dan analisten hadden gedacht. Philips is de eerste in een rij van grote bedrijven... als KPN, Shell, Randstad en ook Unilever... die uh, deze week met kwartaalcijfers komen. Wij hebben nu contact met de topman van Philips, Frans van Houten. Meneer van Houten, welkom in de uitzending. Ja, Goedemorgen. U bent goed opgestaan, kan ik uh, mij voorstellen vanochtend? Ja, het was vroeg, maar het was natuurlijk fijn om een, een kwartaal aan te kondigen wat duidelijk een verbetering is. En uh, Dat hebben we ook nodig op onze, op onze weg naar onze uh, targets voor 2013. Ja, en opluchting alom omdat het een, nou, een zware tijd is geweest voor Philips. Ook voor u, kan ik mij voorstellen. Ja, ik heb net mijn eerste jaar erop zitten bij Philips. En in 2011 zijn we hard aan het werk geweest met ons programma Accelerate. Waarin we proberen Philips concurrerender te maken, sneller. Onze innovatieve producten sneller naar de markt te brengen. Maar ook onze, onze kostenstructuur aan te pakken. En dan is het natuurlijk bemoedigend om te zien... Dat uh, we in het eerste kwartaal 4% zijn gegroeid en vooral de producten voor gezondheidszorg, de medische apparatuur, hebben het uitstekend gedaan met uh, 9% uh, toename. Um, en we kijken uh, naar de toekomst uh, met vertrouwen. We hebben nog veel te doen om, om verder Philips te verbeteren. Um, maar uh, het is een mooie stap. Hm. Ja, een kwartaal winst, omzetstijging, wanneer Van Houten uw beleid werkt? Uh, dat denk ik wel. Uh, uh, we zetten sterk in op, op innovatie. Uh, we denken dat dat de manier is voor Philips om uh, uh, te kunnen concurreren in de wereld. Uh, dat moet dan wel sneller, uh, maar onze uh, technische uh, kunde, ook uh, dankzij onze research in Eindhoven en Best, maken dat we uh, prachtige producten hebben voor de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Is dan niet heel raar dat u die high-tech campus heeft verkocht? Ja, maar ik denk dat dat een misverstand is, want we hebben alleen maar het onroerend goed uh, verkocht, zodanig dat we het geld kunnen gebruiken om uh, te doen waar we goed in zijn, namelijk uh, innovaties te doen. Uh, we zijn natuurlijk geen uh, vastgoed. Uh, Je ja, blijft daar wel we actief. Een technologiebedrijf. Ja. Nou, en nu heeft het steeds over de gezondheidstak. Daar gaat het fantastisch mee. Hoe gaat het met de rest? Met het licht bijvoorbeeld? Uh, ja, ook met de verlichting gaat het de goede kant op. Uh, we hebben een verbetering van het resultaat gezien van het vorige kwartaal... Uh, het vierde kwartaal in 2011 naar het eerste kwartaal in 2012. Uh, dat uh, zien we terug zowel in de groei, maar ook in de uh, winstgevendheid. Uh, Philips zet sterk in op uh, energiezuinige LED-verlichting. Uh, dat is nu uh, op een punt geraakt uh, waarin heel veel professionele klanten dat heel erg graag willen hebben, omdat ze hun energierekening daarmee meteen kunnen verlagen. Uh, dat zien we ook bij uh, gemeenten en overheden terugkomen, die hun straatverlichting graag willen veranderen naar ledverlichting van Philips. Uh, ook uh, in, in sportstadia en uh, in gebouwen, overal wordt nu ledverlichting toegepast. En ik ben ontzettend blij dat ons marktaandeel in uh, LED uh, uh, eigenlijk nog een stukje beter is dan in de traditionele verlichting. Goed. Dus het gaat daar ook de goede kant op. Ja, goede kant op, meneer Van Houten. Uh, goede cijfers wat u betreft. Uh, betekent wel dat Philips in Nederland gevestigd zich in een instabiel politiek land bevindt. Hoeveel zorgen maakt u zich over de situatie in Den Haag? Um, ik maak me daar wel wat zorgen over. Ik vind dat deze regering van VVD en CDA goed bezig was... met een pakket van maatregelen om de fundamenten aan te pakken in dit land. Zowel op de arbeidsmarkt als op de huizenmarkt, op andere gebieden. En het is ontzettend jammer dat nu deze situatie is ontstaan... juist op een tijd waarin we moeten doorpakken... de toekomst van Nederland, maar ook van Europa moeten veiligstellen... En daar hoort natuurlijk ook bij dat, uh, dat er uh, op het financiële, financiële gebied uh, de overheid zijn zaken op orde heeft. Dat is pijnlijk, maar dat moet gebeuren. Uh, en in die zin vind ik het niet echt verantwoordelijk dat nu de regering niet verder kan. Hmm. Wat vindt u in dat opzicht van de rol van, uh, van een partij als de PVV? Want alom wordt gezegd dat zij zijn weggelopen van uh, hun verantwoordelijkheid. Ja, daar kan ik geen uh, commentaar op geven. Daar ben ik natuurlijk ook niet bij geweest. Ik ben mm. ook geen politicus. Ik kan alleen maar vaststellen dat uh, Nederland uh, het nu nodig heeft om snel door te pakken uh, met maatregelen. Uh, en ik uh, heb al gezegd dat ik vond dat de regering op het juiste pad daarmee was. Dus het is uh, schadelijk voor Nederland, maar ook voor Europa, dat we nu niet uh, met tempo kunnen doorpakken. Goed. Frans van Houten, topman van Philips. Dank dat u ons de woord wilde staan. Heel graag. Dank u wel. Gaan we naar Frankrijk. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen... was een nek aan nek race Socialist François Hollande liet met klein verschil... de huidige president Nicolas Sarkozy achter zich. En de twee nemen het op 6 mei tegen elkaar op in de tweede ronde. Gaan we over praten met Frankrijk-deskundige... Jan-Willem Brouwer van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer Brouwer, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom hier. Um, Hollande won. 28% van de stemmen. Sarkozy, kleine 27%. Toch nog dicht bij elkaar... Ja, toen ik gisteren gister ging slapen, waren ze verder uit elkaar. Dus dat uh, is minder erg voor Sarkozy dan ja. gedacht was. Uh, precies. U geeft het al aan wat de voorspelling ja. was dat Sarkozy uh, niet zo bij zou kunnen benen. Dat was dat de, de Fransen dachten dat toen ik ging gisteravond ging slapen, ja. ja, ja. En, en hoe zou het komen dat hij toch heeft gered? Heeft u een verklaring voor? Um. Goed. Uh, de, nee, wat heeft hij gered? Hij is niet de eerste nee, geworden. Nee, nee, hij heeft niet dus gered. Is, uh, maar dat het is die... helemaal niet goed uh, afgelopen. Dat maar die, hij zo de, goed de, bij kon houden toch uh, nog? Ja, dat, dat was wel voorspeld. Dat was, de, de peilingen zeiden dat het een nek aan nek race zou worden. Ja. En uh, het zag er lang uit dat het twee verschil twee procentpunten waren. en dat, uh, dat is het dus niet uh, geworden uiteindelijk. Nee, hij werd tweede achter Hollande, zoveel is duidelijk. Ja. En dat zou dan vooral komen doordat veel Fransen Sarkozy zijn. Ja. Waarom zijn ze hem zo zat? Om verschillende redenen. En, uh, uh, het is, de man genereert een haat, dat, dat is niet te geloven, dat is een aantal jaar geleden al dat vrienden. In, in Parijs hoogopgeleide beschaafde mensen een, een, een, een haat tegen die man hadden dat niet. niet uh, dat de, zijn persoonlijk gedrag uh, is een, een probleem. Het de, de patserige uh, imago dat hij uh, om zich heen gekweekt heeft de eerste twee jaar. Dat is hij niet meer kwijtgeraakt. Uh, de, is een belangrijk element. Het, het tweede is dat hij een. een een nieuw soort president wilde zijn, een omnipresident die overal mee bezig was. En, uh, met alle problemen op de wereld ook. Uh, met alle problemen op de wereld en alle problemen op de wereld ook wilde oplossen. En dat kweekt verzet. En vroeger zette de minister-president de minister in. Die liet hij dan opbranden voordat hij zelf uh, het voortouw nam. En dat heeft uh, uh, Sarkozy niet gedaan. Die heeft voor de belastinghervormingen, voor de wereldproblemen, voor alles zichzelf ingezet. En uh, het resultaat is dat er een minister-president zit... die vijf jaar uh, hele hoge populariteit, uh, cijfers gehaald heeft. En een, een president die al na een, een half jaar... Heel laag in de peilingen stond. Ja. Wat zegt hij nu voor de tweede ronde? Want nu moeten de twee tegen elkaar opnemen. Hollande tegen Sarkozy. Um, de stemmen van degenen die zijn afgevallen... moeten nu binnengehaald ja. worden. Wat, waar ligt het voor Sarkozy? Ja, nou, en Dat is een, een, een derde punt. Hij heeft een slechte campagne gevoerd. Dat had ik absoluut niet verwacht. Uh, dat, ik, ik dacht, hij komt uit de, uit de... Het is een politiek dier. Hij heeft geweldig geweerd in de jaren negentig. En in de eerste, eerste decennium van de, deze eeuw. Hij komt terug... En dat gebeurde niet. En uh, de, hij de Dat had zal gehoopt... hij nu wel moeten doen. Ja, dat zal hij nu wel moeten doen. Hij had kennelijk, wat je leest over zijn campagnestaf, gehoopt als een soort, soort staatsman. Van ik sta aan het roer en ik ben bezig de, de, de crisis te managen en het land te redden. En laat die uh, Hollande maar zijn uh, ja. uh, onverantwoordelijke uh, politiek bedrijven. Dat is hem van het begin niet gelukt. Toen heeft hij de gekozen van ik ga de grenzen dicht doen... en we proberen de buitenlanders weer wat, uh, wat, wat zwart te maken... om bij Marine Le Pen de stemmen weg te krijgen. Dat heeft ook niet gewerkt, want Le Pen is sterker dan ooit... En wat moet hij nu doen? Ja, Nou ja, dat, dat, dat lijkt me dan simpel: de kiezers van Le Pen winnen. Uh, ja, maar dat, daar win je maar de verkiezingen niet mee. Daar hmm. de nee, je moet de staatsman zijn en je moet Hollande uh, uit die middenpositie wegdrijven. Dat, is, dat was zijn inzet en dat is het niet gelukt. En uh, nou moet hij dus, ja, weer uh, buitenlandertje gaan <lacht> pesten. Of hij moet. Uh, ja. De Front Nationaal-taal, daar wint hij de, de, de, de centrumstemmen niet mee. Als hij sowieso die Front Nationaal-stemmen kan winnen. Dus hij verliest? Denkt u? Hij haalt het. Ja, niet. kijk, ik had deze vraag had ik verwacht. <laughs> ja, de he? auto ook. En ik ben historicus, ik ben hem geen politicoloog. Dus ik kan dat van die stemblokken en, die, eh, en de Ze Gezien het verleden en, haalt hij het niet, hij doet het heel slecht. En hij, maar hij, is zo, hij kan zo ontzettend sterk debatteren. En, en, en, maar Hollande zit goed in zijn vel. En Hollande die is ook een politiek dier. En Hollande kan, heeft ook wel geleerd om met Sarkozy om te gaan. Hmm. Ja, het is uh, wel duidelijk. Volgens mij. <laughs> Ik zou mijn, uh, mijn sigarendoos op uh, Hollande zetten. Ja. Ja, maar Sarkozy wil nog drie debatten met hem voeren als Hollande meedoet. Dus wie weet. Meneer Tot. Brouwer, hartelijk dank voor je commentaar. Tot de Goedemorgen. Ja.